Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ze zijn eruit in Den Haag. Na 271 dagen onderhandelen zijn VVD, D66, CDA en de ChristenUnie het eens over een nieuw kabinet. De fractieleiders zijn tevreden met het resultaat. Er zitten winstpunten in, er zitten mooie punten in, maar er zit ook altijd pijn in. Het is geven en nemen in een, in een coalitie, in een akkoord. En dat zit ook hierin. Het heeft natuurlijk lang geduurd had af en toe ook wel iets van een, van een tangverlossing. Maar morgen gaan we naar de fracties en daarna gaan we naar buiten, gaan we naar u toe. Woensdag wordt het coalitieakkoord waarschijnlijk officieel gepresenteerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Een aantal plannen uit het akkoord zijn al bekend, zegt verslaggever Lars Geerts. We weten dat dit kabinet een aantal grote uh, zaken wil aanpakken. Onder meer de ongelijkheid in Nederland. En dat willen ze onder meer doen door bijvoorbeeld grotendeels gratis kinderopvang te regelen. Zeker voor mensen die een wat minder inkomen hebben. Tegelijkertijd willen ze ook bijvoorbeeld het leenstelsel dat nu nog geldt voor studerenden afschaffen. In Kuik in Brabant heeft de politie 1100 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een bestelbus. Agenten kwamen de dozen op het spoor tijdens een grote verkeerscontrole. Twee mannen die in de bus zaten zijn opgepakt. Vliegveld Twente is door demissionair staatssecretaris Broekers-Knol aangewezen als noodopvanglocatie voor asielzoekers. Dat zegt RTV Oost. Binnenkort komen op het terrein zo'n 500 asielzoekers te wonen. Ook de gemeente Gorkum is verplicht om asielzoekers op te vangen. Broekers-Knol besloot gemeente aan te wijzen omdat er nog altijd een groot tekort is aan opvangplekken. En de Nederlandse handbalsters zijn in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. De ploeg verloor met 34-37 van Noorwegen, de nummer 1 van de wereld. De Nederlandse vrouwen hadden een vlammende start, maar het mocht niet baten, zag commentator Richard van der Made. Na een kwartier stond Oranje voor met 12-6. Ik herhaal, 12-6. Maar uiteindelijk wint Noorwegen met 37-34. Treurnis, alom aan de kant van Nederland. Zweden gaat door, Noorwegen gaat door. En Nederland, de regerend wereldkampioen, ligt eruit. Noorwegen is ook de groepswinnaar van de pool... en kan zich samen met nummer 2, Zweden, opmaken voor de kwartfinales. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en er kan een bui vallen. Morgen begint je dag grijs en regenachtig. In de middag klaart het op, het wordt een graad of 10. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Hey! Open Your Eyes. Mijn naam is Marcel van Kuik en je luistert weer naar de elfde uitzending van mijn eigen hardrock en metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Het is dus weer elf uur geweest, vaste tijd altijd. En vanavond ben ik weer samen met mijn gast John de Kluiver. John, welkom. Goedenavond. Leuk dat je er weer bent. Ja, leuk. Ja, ja, het is weer even geleden. Hoe is het met je? Ja, goed toch. Ja, mooi. We hebben er zin in vanavond? Ja, zeker. Goed zo. Nou ja, vanavond gaan we dus uh, volledig in het teken van de top 2000 uh, draaien. Uh, van vorig jaar dit, uh, dit keer. Uh, volgende week uh, ga ik dan uh, de nieuwe editie draaien. Uh, dan de hardere nummers, uiteraard. met een hoogst genoteerde nummers. En zojuist hoorde je dus de Guano -wapes met Open Your Eyes op uh, positie nummer uh, nee, 1705. Nee, wacht even. Hoor, ik zeg het verkeerd. 1916, sorry. Uh, de band komt dus uit Duitsland en is sinds 2009 weer actief. En hoogtijdagen hadden ze in van, uh, 1997 tot 2005. En Open Your Eyes was een van hun grootste hits. Um, ja, we gaan door naar een volgende band uit de uh, top 2000. Uh, de bunkers van de Sex Pistols met yeah. Sid Vicious en Johnny Rotten uit New York. Uh, die in de jaren 70 een succes vergaarde met de nummers God Save The Queen... En Anarchy in de UK, geloof ik. hè? Ja. Ben je er een beetje bekend mee, John, met uh, de Sex Pistols? Ah. Ja, uiteraard. <laughs> Dat Kijk is wel jouw ding. Bunk. Ja, toch? Ja. Heerlijk. Altijd lekker, zekers. Ja, we hadden ook de Ramones in de planning staan, maar die uh, gaat hem niet worden vanavond. <laughs> die hadden we dus niet in uh, voorraad. <laughs> maar nu eerst de. nieuwe stok. Ja, not in stok. Maar wel de Sex Pistols. Dus, hier komt die. Dat was met No More Tears. Lekker lang nummer, zeven minuten maar liefst. En die vinden wij terug in de lijst, of vonden wij terug in de lijst op nummer 1053. En de vorige nummer die we draaiden, de Pistols, die vond je terug op 1488. Dat was ik nog even vergeten te melden. En nou ja, Ossie kennen we natuurlijk van Black Sabbath, altijd goed. En daar ga ik ook over twee weken een volledige avond aan wijden. Namelijk een top 20 van de beste nummers van Black Sabbath. Dus dat is ook wel uh, interessant om even naar te luisteren. Dus over twee weken. De 27, om precies te zijn. Uh, we gaan verder met... Uh, nu Metal Pioniers... Uh, van Korn. En die in 1998 een groot commercieel succes hadden... met hun album Follow the Leader. Met erop hun allergrootste hit... Freak on a Leash. Uh, dit nummer stond de laatste drie jaren toch steeds in de lijst... en klom steeds wat plekjes omhoog. Hopelijk staat hij er dit jaar ook weer in. Uh, we gaan hem uh, nu draaien... Hier komt hij. Ben je een beetje fan van uh, Korn trouwens? Jazeker. John? Ja. Wat vind jij je uh, beste nummer? Nou, ik vind eigenlijk dat ze heel veel goede nummers hebben. Eigenlijk wel, hè? Ze ja. dus horen er wel meer nummers uh, van hun uh, in de lijst. Ja. Vind ik wel, ja. Ik en helemaal dat, uh, dat dat net nieuw was. Ja. Had ik over een jaartje of 25 geleden of zo. Ja, zoiets, ja. Maar toen uh, was dat wel een uh, openbaring. Het was echt iets nieuws wat ze deden. Klopt. Ja. Ik ben ook, uh, was toen ook al uh, als jonge jongen nog uh, groot fan. Uh, toen de, ja, was ik ook wel ja. een oude man. Echt hè? Nou ja, het blijft altijd goed. Of je oud bent of jong, dat maakt nee, niet hoor. uit. Het is Geel gewoon me. heerlijke muziek. Dus uh, we gaan hem nu lekker draaien, jullie. Really. Freak on a leash. Op 1013. in hierna, Punkers. Met een hoogte notering. En wie dat zijn, dat hoor je hierna. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it tell and let me be free? bay Spring, met hun grootste hit en notering. Self team, afkomstig van hun album Smash uit 1995. Zonder twijfel het meest succesvolste album van de band. En menig punkliefhebber heeft het album dan ook vast in de collectie. Jij ook, John? Uh, toevallig wel. Maar... Kijk. Ja. Ja. En <laughs> wat is jouw favoriet? Of je bent niet echt de favoriet van dit album? Nou, ik vind het een leuk beentje, maar het is niet mijn favoriete band. Niet je favoriete band, nee. maar ook geen favoriet nummer dus. Nou, nee, ik vind het gewoon leuk. Het is... Leuke muziek gewoon. Het, en dat live is het leuk. Ja, precies. Dat sowieso. Het is ja. lekker meezingbaar. Dus ja. dat uh, zeker, ja. <laughs> niet uh, gek met uh, de grootste hit. Lekker mee te zingen. Uh, we gaan nu een nummer draaien... dat uh, ook wel hoog in jouw lijstje zal misschien, uh, staan, denk ik. Ja, Op... die zit wel in de top vijf. Dat denk ik ook wel, ja. Op 740 uh, hoor je nu de grunge muziek... van Alice in Chains uit Seattle. Met uh, helaas de overleden zanger... Lane Staley. Ja. Hun hoogtennotering. Uh... Ja, zeker zonde was het nummer Wood van hun album Dirt uit 1992. Daarna hoor je de hoogste notering van een hele bekende shock rocker. Hier komt hij eerst, Alice in Chains met Wood. Uh, Wood. we gaan even terug. Uh, en we draaien nu wel even Woods. En die staat waarschijnlijk uh, een nummertje daarvoor. In de hol. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Maar oh, kijk, het staat gewoon verkeerd op de CD aangegeven. Lekker handig, hè? er staan gewoon 13 nummers op het album. En uh, er staat hier op nummer 12. Lekker duidelijk. Handig weer, hè? Jongen, jongen. Nou, hier komt hij nu dus echt: Wood. Van Alice in Chains naar de heerlijke shock rock. 80s rock van Alice Cooper met zijn Poison. Genoteerd vorig jaar op 401. Ben jij een beetje fan uh, van uh, Mr. Alice Cooper? Ik vind Alice Cooper leuk. Ja, ik ook. Hij uh, verdient een beetje standbeeldje natuurlijk. Eigenlijk ik, uh, wel, ja. Ja, het is gewoon een oude, oude rups. Dat is hij zeker, ja. Dat zal ook wel ergens ja, in, de ja. Ja, in de 70 zijn nu. Dik in de 70. Ja, zeker. En nog steeds going strong, hè? Ik, hoop het voor ik hoorde laatst uh, nog zelfs een uh, hele vette kerstnummer uh, van hem. Oh ja? Yeah. Ja, yeah, Santa Claus. Heb <laughs> je die wel eens gehoord? Dat is wel een oud nummer ook al waarschijnlijk. Maar... Ja, volgens mij bestaat die al een tijdje. Ja, die bestaat al een tijdje. Ja. Maar ik hoorde hem voor het eerst. Ik vond hem wel vet. <laughs> Hij maakt nu wel wat steviger uh, metal uh, nummers eigenlijk. Voorheen was het meer een beetje rock, uh, vond ik. Maar uh, erg goed, terecht op uh, 401 Poison. Hopelijk staat hij dit jaar weer wat hoger in de lijst. We gaan het uh, meemaken uh, volgende week donderdag. Deze donderdag trouwens alweer. Uh, we gaan weer uh, terug naar weer een beetje grunge. En we vinden op 344 gevonden... de band Soundgarden met hun beste en populairste song. En terecht op deze positie. Hopelijk dit jaar weer wat hoger te vinden. Black Hole Sun gaan we zo direct horen... Van het album ne uh, Super Known uit 1994. Iedereen die een beetje grunge-fan is... moet wel iets van Cornell in zijn kast hebben staan, vind ik. Uh, jij ook, neem ik aan? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, alleen ze gaan <laughs> ze vroeg dood allemaal. Ja, ja, dat is wel jammer. De enige levende grunge-man is nog steeds Eddie Vedder, geloof ik. <laughs> want we, zijn al, we hebben al heel veel doden gehad. Dat zeker, tevoren. ja. Helaas. <laughs> een groot gemis nog steeds, want Chris Cornell uh, blijft natuurlijk een geweldig zanger. En uh, zijn muziek blijft altijd bestaan. Hier komt die Black Hole Sun. Met een uh, geweldige clip ook. En je de moeite waard. Hina, lekkere trash muziek. En over wie hebben we het dan? Slayer. Ja. Yeah. In my eyes. In this pose, In the skies, no one knows. Has the face like Dit was Slayer met Angel of Death. Sinds 2012 staan ze er in, met uitzondering van 2013. Daarna elk jaar de mannen van Slayer met hun beste nummer. En hun beste notering ooit was op 171 in 2015. Vorig jaar stonden ze met hun minst hoge notering ooit op 298. Dus hopelijk hebben we hem dit jaar weer omhoog gestemd. Niet waar, joh? Jij ook? Ja, we moet wel, we hè? He. Eigenlijk wel, vind ik ook. Uh, we gaan uh, gauw door naar een uh, volgende nummer van een Amerikaans-Ameense band. Met een enige hoogste notering in de lijst: Chop Suey. En dan heb ik het over System of a Down. Het wordt weer lekker bukken. En daarna Iron Maiden: Rolling Suicide.